Jobboots met het NOS Journaal. Een kwart van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25 heeft waarschijnlijk gehoorschade. Dat zeggen onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam op basis van twee zelftesten op internet. Meer dan 300.000 mensen hebben die test inmiddels gedaan. Moeite met het volgen van een gesprek in een rumoerige omgeving is een eerste aanwijzing voor gehoorschade. Grote boosdoener is harde muziek via de koptelefoon of tijdens het uitgaan. De Nationale Hoorstichting noemt het een structureel en omvangrijk gezondheidsprobleem. In Panama is overleg gevoerd tussen de Amerikaanse ministers van buitenlandse zaken Kerry en zijn Cubaanse ambtgenoot Rodriguez. Het was de eerste ontmoeting op dat niveau in een halve eeuw. De laatste tijd is er toenadering tussen de VS en Cuba. Verwacht wordt dat de Amerikanen Cuba schrappen van de lijst van landen die terrorisme steunen en dat er weer handel mogelijk is. In Panama is de komende dagen de top van de organisatie van Amerikaanse staten. Verwacht wordt dat ook de leiders Obama en Raúl Castro elkaar daar ontmoeten. In Hilvarenbeek heeft korte tijd brand gewoed in het gemeentehuis. De dakconstructie in het gebouw aan het Vrijthof was in brand gevlogen. Volgens Omroep Brabant gaat het om het historische deel van het gemeentehuis. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Het gebouw is ontruimd. De brandweer zegt dat er geen slachtoffers zijn. Hoe de brand in Hilvarenbeek is ontstaan, is nog niet duidelijk. Middelbare scholen hebben te weinig zicht op de sociale ontwikkeling van hun leerlingen. Ze besteden wel aandacht aan burgerschap en sociale vorming, maar het wordt te weinig concreet. Dat schrijft de inspectie in het nieuwe onderwijsverslag. Bij sociale ontwikkeling gaat het bijvoorbeeld om gedragsregels, aandacht voor pesten en projecten als de voedselbank... Middelbare scholen moeten hun beleid op dat punt beter omschrijven, zegt de inspectie. Basisscholen doen het beter. Zij verzamelen wel systematisch informatie over sociale ontwikkeling van hun leerlingen. Het weer, de mist, lost langzaam op. Verder geregeld zon met hoge sluierwolken. Het wordt 18 tot plaatselijk 21 graden. Op de Wadden een graad of 15. Morgen enkele buien en maximaal 14 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Afrit Bunschoten 5 kilometer. Verderop richting Amsterdam voor Hoeverlaken, 4 voor 1brugge, 6. De A4 van Den Haag naar de Amsterdam voor Knopenburg Veen, 7 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Op de A9 ook maar richting Amstelveen voor Battenverdorp, 7 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht voor Bodegraven 4. A27 Breda richting Utrecht voor Lexmond 3 kilometer. De N44 Den Haag richting Wassenaar voor Wassenaar 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 van CFN Jazz. Mijn naam is Akko Beuving. Deze eerste paasdag is natuurlijk het thema Pasen en voorjaar. En daar gaan we rustig mee door. We zijn begonnen met een totaal onbekend nummer, denk ik, voor jullie. Uh, Edi hij de beste man. Het is een Duitser, speelt elektronische orgel. En ik kwam dit tegen op een jazz-cd'tje... Puppet Jazz, en daar stond dit nummer op. Easter Afternoon, en ja, het is Easter, dus vandaar. Eddie, same fanny. Nee, wat zou je zeggen? Nooit van gehoord. Nou, sinds vandaag ken je hem. <tie> We gaan door met iemand die je wel kent, en dat is Betty Carter. Spree got me Subscribe. De Betty Carter, uh, eens even kijken welke dit was van Betty. Spring can really hang up the most uh, van de CD Inside Betty Carter. Ja, prachtige stemme. Gevoelige muziek, gevoelige klanken op deze eerste paasdag. Ik zou zeggen, neem nog een eindje, neem een kopje koffie. Of neem misschien ben je bezig met de voorbereidingen van je brunch. Uitgebreid tegenwoordig, als je alle receptenboeken ziet of de tijdschriften, er is genoeg te maken. Dus wie weet, ik zou zeggen, eet smakelijk als je nog moet beginnen. En misschien heb je wel ontbeten en zit je gewoon lekker te genieten van een krantje of een boek. Of misschien moet je wel klussen in huis, verven, schilderen, opknappen, ik weet het niet. Nou, muziekje erbij doet wonderen. En dat is de muziek bijvoorbeeld van Albert Ralumini. Dan zou je zeggen, wie is dat? Ja, dat is iemand die eh, volgens mij een beetje uit de India, de Mayubi jazz. Easter Monday tap tapsteps eh, van de LP-CD 78 Revolutions per Minute. Komt ie? Easter Monday. Folks, hier is een andere TJ500. Albert Ralumini brings you his latest, his greatest, his best. Easter Monday, taps, taps. Yeah! plaat kon je goed horen. Maar goed, het is toch een grappige melodie, een vrolijk deuntje op deze eerste paasdag. Ook lekkere muziek om te schuren. Ik ben aan het klussen bij mijn zoon en dan ja, moet er al wat geschuurd worden in huis. En dan zijn deze vrolijke klanken die helpen daarbij. Uh, eens even kijken wat we dan hebben. Uh, Benny Goodman, daar kan je niet omheen natuurlijk als het over voorjaar gaat. De uh, Spring Song Benny Goodman. Bij zo, en ondertussen kijk ik naar nou, wat het volgende nummer is op het lijstje. Oh, en dan zeg ik, ga er even voor zitten, want dit is fantastisch wat nu gaat komen. Een van de beste vibrafonisten die er ooit geweest is, Cult Shader. Met uh, een LP gemaakt, genaamd Soul Souls En dat is een van de aller, aller, beste. En daarvan het geweldige nummer Spring is Here. op een tweedehandsmarkt of in een kringloopwinkel... nog eens de OP staan, de soul source, laat hem niet staan, neem hem mee. Want dat is natuurlijk wel de moeite waard om dat in je bezit te hebben. Een van de mooiste van Cal, uh, een andere zangeres die iets over de uh, voorjaar... Another Spring, Nina Simone. Klinkt natuurlijk altijd al bijzonder, haar met haar fijne stem. talk to themselves when they sit all around all day. This old woman I, I knew, I used to go over there sit with her. And she'd be sitting around in a rocking chair talking to herself and she used to say, she used to say sometimes the cold gets in my bones so bad till I just don't think I can go on. Yeah, and for a little while. Well, I don't care if my days are coming to an end, and just as soon be gone sometimes. Sometimes the night comes down on me, and I know what's ahead. An evening is say good night to me when i go to bed sometimes i wonder why i stay what am i waiting for my children are grown and gone away they got children of their own now don't need me anymore in the winter when the streets are bad there ain't nothing much to see i just can't help missing and thinking about that kindly man that one old winter Seeing another spring, it's gonna be better this time. Another spring, it's gonna be groovier this time. Another spring, it's what's happening this time. So I'm thankful for letting. Ja, een serieus lied van Nina Simone... Ondanks alle narigheid, iedere keer een, nieuwe, een nieuw voorjaar. En een nieuw voorjaar geeft nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Ja, prachtig nummer. Altijd van toepassing. En dat is ook zo, als je morgens uit het ruim kijkt en de zon schijnt... ...en je ziet dat het groen aan de bomen gaat komen... ...dat geeft je toch een ander gevoel dan mist en regen en storm. En vanochtend zag ik het weer, het blauwe skilla... ...dat uh, overal gaat groeien. Prachtig, toch? Uh, tijd voor weer eens wat instrumentaals. Soft as Spring, Pete Jolly... Een Amerikaanse Westcoast, uh, de jazzpianist. mooi nummer. Ja. Dat was Pete Jolly. En dat is weer tijd voor iets vokaals. En ik heb u klaarstaan Tina May. Een Engelse die eigenlijk onlangs weer een cd heeft uitgebracht. My Kind of Love 2015 uitgebracht deze cd. Where were you in April? Tina May. Het was uh, Tina May, Britse jazzzangeres. Ook heel veel in Parijs uh, gestaan. Ook Franse uh, songs opgenomen. En dit is uh, Where Were You in April van haar laatste cd... My Kind of Love 2015 uitgekomen. Zeer de moeite waard. En past goed bij deze zondagochtend eerste paarsdag. En de zon schijnt, maar de wolken zie ik toch ook hier binnen stromen boven Zandvoort. Tijd voor Art Pepper, Cool Bunny. Freeman, Piano, Leroy, Vinegar, Bas... en Shelly Main. Drums, nummertje uit 1957. Cool Bunny. Uh, laatst las ik in uh, Jazzism... een tijdschrift in, uh, over jazzmuziek... en more zou ik bijna zeggen... over Coralie Clement. En, en er staat als kop boven het verhaal... Ze is een zuchtmeisje. Haar zoete, heese stem... kietelt je oorschelpen. Toch is het geen Frans poppetje... dat louter zucht om te zuchten. Coralie Clement. Een uh, uh, ja, mo mooie zangeres... Klinkt goed. En ze heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Maar ik heb gekozen voor een, de eerste cd die ze uitgebracht heeft. Uh, La Salle de Perdue, dacht ik dat hij heette. En daar het nummer Biento van. Vrolijke klank op de zondagochtend. Tijd voor iets Nederlands. Rita Reis, natuurlijk heel bekend. I'm putting all my eggs in one basket. Van de CD uh... Beautiful Love. is, dat is een nummer van Brian Wilson God Only Knows en uh, dat wordt hier gezongen door Christine Tobin uh, van de cd Romance and Revolution cd 2005 mooi nummer Christine Tobin. Uh, ik zit eigenlijk wel in het, het vocale kwartiertje wat ik heb. De volgende is ook weer een vocaltje zie ik. Uh, Remember Spring, uh, Poncho Sanchez. En daar hoor je een Diana Reeves in het begin. Uh, een jonge Diana Reeves op. Remember Spring. Mooi nummer. Dag, Remember Spring. Uh, nou, wat zijn je herinneringen over twintig jaar aan deze eerste paasdag? Uh, ik hoop dat je er een hele mooie dag van gaat maken. Je hebt geluisterd naar ZFN Jazz... Uh, met allerlei mooie muziek over Pasen en het voorjaar. En ik uh, hoop dat je een hele fijne Pasen zult hebben... Uh, met veel eieren, uh, zowel chocola als echt. En uh, dat je leuke dingen kan doen... en dat je met veel plezier later kan terugdenken aan eerste paasdag 2015... Uh, daar kunnen we beter mee uitgaan dan het laatste nummer. Stacy Kent, What the World Needs Now Is Love... van de cd The Boy Next Door. Tot de volgende keer. En een hele fijne dag. En morgen natuurlijk een hele fijne tweede paasdag.